Rijkswaterstaat sluit om half zes vanochtend de A12. Korte tijd af voor het ontmantelen van een vliegtuigbom bij Moerkapelle. Het gaat om een Britse 500-ponder... die vier dagen geleden werd gevonden bij graafwerkzaamheden. De bom ligt in een weiland vlak langs de snelweg. Het spoor en enkele pijpleidingen. Het explosief wordt tussen half zes en half zeven onschadelijk gemaakt. Daarvoor wordt de A12 afgesloten. En mag er ook even niet worden gevlogen op rotterdam De Heek Airport. De oprichter en bestuursvoorzitter van het Amerikaanse luidsprekers Imperium Boos is overleden. Amar Boos begon zijn bedrijf in 1964, net buiten Boston. Hij deed ook wetenschappelijk onderzoek en gaf 45 jaar les over akoestiek. Zijn bedrijf werd vooral bekend vanwege de kleine luidsprekers met kamerbreed geluid. Verder verkoopt Boos veel koptelefoons die bekend staan om het dempen van het omgevingsgeluid. Het is niet bekendgemaakt waaraan de grondlegger van Boos is overleden. Amar Boos was 83 jaar. Het weer wisselend bewolkt met kans op mist. Koelt af naar graad of 10. In de ochtend nog veel wolken. Later op de dag schijnt ook de zon. En wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Wordt met Nora Romanesco. Goedemorgen en hartelijk welkom bij Woord. Wederom het derde uur. We zitten er nog frisse fruitig bij. En met we bedoel ik technicus Martin Hulshoff en ik. Wanneer u vaker naar ons luistert... dan zult u weten dat we in dit uur... vaak tijd inruimen voor een hoorspel. Dus niet iedere week zomaar maar... Toch gaan we regelmatig in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar mooie luisterspelen om die in onze samenstellingen op te nemen. Soms zijn het meerdere afleveringen... en ook in samenwerking met bijvoorbeeld Caro's Nacht van het Goede Leven. En soms zijn het gewoon eendelige luisterverhalen. Vannacht is het tijd voor het laatste deel van de zesdelige serie... die u alle weken achter elkaar hier bij Woord op Radio 1 heeft kunnen beluisteren. Mocht u er overigens eentje gemist hebben, dat is niet erg. U kunt ze altijd even opnieuw beluisteren via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl.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 Hij vertelt hoe de jonge koning naar Zwitserland vlucht, waar hij plannen maakt voor zijn triomfantelijke terugkeer om aanspraak te maken op de Franse troon. De Avro zond in 1968 deze hoorspelserie uit, gebaseerd op die roman van Sabatini. Het jonge Lodewijkje, de 17e, overleed op 8 juni 1795. Maar in dit hoorspel dus niet. Luistert u naar het laatste deel van De Verdwenen Koning. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen... naar de gelijknamige roman van Raphael Sabatini. Regie, Dick van Putten. Zesde deel, De man der omstandigheden.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 Monsieur le Marquis de Sot gaat vertrekken, Monsieur le Duc de Tranto: ik stel het prijs van u te vernemen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 om terug te keren naar Passavant. Maar nu... Ach, wat help praten. Niet sieren. Wij moeten er daar dan daden overgaan. Zo, beste La Salle.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 Bonaparte. Hij is vijf dagen geleden in de golven van Saint-Jean geland. Bonaparte in Frankrijk. Mijn hemel, dat hij juist nu komt. Masséna is in Marseille. Dat hij zich bij Napoleon zal voegen is bijna zeker. Zeker, man. Heb je dat gehoord? Wat heb je nog niet gehoord in het zuiden? Dat het zich zonder aarzelen voor Napoleon zal verheffen. De Provence is opgewonden blij. Nu zullen ze op de Tuilerie de waarde van mijn waarschuwingen leren inzien...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 Technische verzorging, Léon Dubois, Dick Blok en Ad van der Ven. De regie had, Dick van Putten. En dat was het laatste deel van de hoorspelserie... De verdwenen koning, eerder uitgezonden in 1968... met een indrukwekkende lijst van medewerkers. U heeft vast weer wat stemmen uit vervlogen tijden herkend. Na de dood van het jonge Lodewijkje op 8 juni 1795... hebben talloze pretendenten in de loop der tijd geprobeerd... de troon op te eisen door zich voor te doen als Lodewijk de 17e... Maar ja, erg geloofwaardig waren die typisch niet. Er schijnt zich zelfs een keer een Afrikaan te hebben aangediend... die zich beriep op de identiteit van Lodewijk XVII. Eén van de minst ongeloofwaardige pretendenten was Carl Wilhelm Naundorff. Hij wist heel veel bijzonderheden over het hofleven te vertellen... en zou zelfs herkend zijn. Hij ligt begraven in Delft in 2004 kon met DNA-onderzoek worden aangetoond dat het vermeende hart van Lodewijk XVII... door de verrichtende arts destijds uit het lijfje meegenomen... ook werkelijk het hart van Lodewijk XVII was. En meneer Naundorf in Delft is en was gewoon meneer Naundorf. Een ander onomstotelijk feit is dat het morgen, 14 juillet, is... de dag van La Prise de la Bastille, dat was 14 juli 1789... het symbolische begin van de Franse revolutie. D'un pas fermé, triomphant, roulant, roulant, Rentant, plant, tire en plan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, Marchent à la Bastille, Et partout la brille, D'un pas fermé, triomphant, roulant, Rentant, plant, tire-lire en plan, Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille,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 Still you're C'est la tour. Aussitant que la bastille va nos écrans se soumets. Mainte fille est un va danser sur le sommet. La merga sur le rapport. La jeune beauté, beauté sous tes Fille de qui danser si haut gardez-vous bien de bien quelques sons. Car si l'on oh, prend bien oh, un donjon. Car si l'on oh, prend bien oh, un donjon, oh, on prend encore mieux oh, un contrôle. Oh, La Prise de la Bastille, afkomstig van de CD 1789 Révolution Française en Chanson. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. Zometeen na een kort journaal gaan we verder. Tot zeven uur hebben we nog twee onderwerpen voor u. In het laatste uur hebben we gekozen voor Eenzame Opsluiting... En zo meteen in het vierde uur na het korte journaal dus... een leven lang met Paula Gomez. Tot zo.